Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vannacht zijn de gesprekken over arbe het arbeidsconflict mislukt. In een verklaring zeggen de piloten nu dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en weer gaan vliegen. De piloten staakten al 14 dagen uit protest tegen plannen om een flink deel van de vluchten binnen Europa te laten uitvoeren door Transavia. De directie van Air France heeft wel enkele concessies gedaan, maar daarover zijn de piloten niet tevreden. In Hongkong heeft de politie traagas ingezet tegen betogers. Duizenden demonstranten blokkeren straten bij het regeringscomplex. Vooral studenten en activisten van de beweging Occupy Central. Ze eisen politieke hervormingen. En ze willen dat China zich niet bemoeit... met de kandidatenlijst voor de verkiezingen in 2017. De bestuurder van Hongkong noemt de protesten illegaal. De demonstranten hebben aangekondigd... dat ze ook het zakendistrict willen platleggen. Bij de totaal onverwachte vulkaanuitbarsting gisteren in Japan... zijn zo goed als zeker 32 mensen omgekomen. Er werden 31 mensen vermist, die zijn gevonden. Volgens hulpdiensten zijn ze overleden, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Een eerste dode was gisteren al geborgen. Vanmorgen zijn nog zeven mensen van de berg gered. Er zijn enkele tientallen gewonden gevallen en twaalf van hen zijn er slecht aan toe. Bij de Gay Pride in Belgrado is massaal politie op de been. De deelnemers lopen 750 meter door het centrum van de Servische hoofdstad. En tegendemonstraties zijn verboden. Vannacht besloot de Servische regering dat de demonstratie voor rechten van seksuele minderheden mocht doorgaan. Bij de vorige Gay Pride in 2010 waren er hevige rellen. Daarna was de optocht verboden. Gisteravond hebben al enkele duizenden tegenstanders van de manifestatie gedemonstreerd. Het weer... Er is zon, maar er trekken ook sluierwolken over. Het blijft droog en het wordt 21 tot 23 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het nos Cfm. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden drie kilometer file. De A12 Utrecht Den Haag bij Den Haag Malieveld drie kilometer. Is een ongeluk gebeurd. De weg is helemaal dicht tussen Den Haag Centrum en Den Haag Malieveld. Kan wel ieder moment weer vrij worden gegeven. Omrijden kan via de N14 via Leidschendam. Maar er staat in beide richtingen inmiddels een file van drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dream ain't easy But the closer the knit The tighter to the fit knit. And the chill stay away uh, uh, uh, yeah. Keep them in stride For family pride You know that faith Is your foundation With a whole lot of love And a warm conversation But don't, don't forget to okay. Make a new strong Where you belong And we're living in the love Of the common people It's really hard on the family In uur 2 gingen we terug naar 1983. Daardoor deden we samen met de van Paul Young. The de love of the common people. Wat gaan we in de tweede uur allemaal doen, Albert Jan? Uiteraard gaan we rond de klok van kwart over drie even weer schakelen... met het circuitpark Zandvoort, want inmiddels is de DTM-race verreden. En Willem van Denzen heeft de laatste updates en de uitslag voor ons klaar liggen. Dus dat allemaal rond de klok van kwart over twee. Uiteraard om half uh, oh, kwart over drie moet ik zeggen, want die tijd die vliegt ook, hè. Uh, half vier, de, de zoals geprogrammeerd. De evenementenagenda, dus houd u pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. We volgen natuurlijk uiteraard voor u ook de eredivisie. De wedstrijden die vandaag worden verspeeld en al gespeeld zijn. En uh, verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het korte tussen de muziek door. En uh, we gaan ons uh, opmaken voor een spannende ontknoping in de Ryder Cup. En dan hebben we het namelijk over golf. Oké, okay, nou... Dus een uh, interessant tweede uur van uh, Zalvoort op zondag. En heb jij een favoriete plaat die je graag wil horen? Laat dat CFM weten op 023 57 30393. Misschien wel deze van Claudia de Brij. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen... mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen... mag ik dan bij jou? Als er een regel komt...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 een gevoelig momentje met Claudia de Breij. hoor, hoorde, mag ik dan bij jou? Gaan we gaan weer even naar de Eredivisie kijken. Maar eerst deze van Train. Hier is Angel in Bloodjins. Like a river made of Door de, de nieuwe serie van Train, dat was Angel in Blue Jeans. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report! Ja, de DTM race op het eh, circuitpark Zalvoort is inmiddels ten einde. En we gaan naar eh, Willem van deze wat was jij natuurlijk razend benieuwd wie die race gewonnen heeft, Willem. Ja, de dm is uh, de veertiende keer alweer hier op uh, Zandvoort dat hij gehouden is. En een race vol spanning, uh, spektakel en gevecht uh, op de baan. Uh, ja, dan zijn er twee rijders uh, die meedoen hier. Uh, die alle veertien uh, keer aan start zijn geweest hier op Zandvoort. Nou, dat is toch ook wel een uh, mooie uh, tocht. En, en die beide rijders vinden we ook terug op het podium. Dat uh, zegt wat over hun, over de ervaring. En ook, uh, ja, dat het toch zo lang volhouden in zijn topklasse dat is helemaal mooi euh, natuurlijk de winnaar uh, vandaag was uh, Matthias Ekström uh, uit Zweden afkomstig en die rijdt uh, voor Red Bull uh, Audi en dat is uh, juist een van die mensen uh, van de twee uh, die al 14 jaar lang hier op uh, Zandvoort uh, de DTM uh, meedoen uh, Vier overwinningen hier op Zandvoort voor uh, Ekström. Uh, nou dat zegt ook uh, veel hij is ook uh, kampioen geweest DTM kampioen hier, uh, Gewonnen met de Red Bull Audi. Ook al 14 jaar lang uh, actief bij Audi. Dus ja, ik denk dat hij hele goede zaken heeft gedaan om zijn contract uh, wederom te verlengen bij Audi. Want uh, Audi heeft meer dan een jaar niet gewonnen. En dat is nu doorbroken door deze Matthias Ekström Dus uh, ja, veel feestvreugde uh, bij Audi. Op de tweede plaats uh, vonden we terug... Uh, uh, Marco Wietman, dat is de kampioen uh, van dit jaar. Uh, die was uh, eerder dit seizoen al uh, kampioen geworden in de vorige race op uh, terug. En die rijdt in een BMW. En derde uh, vinden we terug, eveneens in een BMW. Uh, Martin uh, Tomczyk. Uh, ja, die ook uh, degene is uh, die 14 keer, alle 14 keren hier op uh, Zonsvoort heeft meegedaan met die DB. Ik zei het al, veel spektakel in de race. Uh, een race met winnaars per uh, liters. De grootste verliezer eigenlijk is uh, Mike uh, Rockefeller. Rockefeller, uh, ja, die superijn aan de leiding ging. Uh, toen kreeg we een safety car. Hij bleef buiten uh, nadat de safety car wegging. Uh, uh, de meesten gingen wel naar binnen uh, voor uh, verplicht uh, pitstop. Uh, probeerde een buffer te bouwen, maar hij had de pech dat er wederom een uh, safety car uh, kwam. En ja, tot ronde 34 had hij de tijd om... Uh, en dan binnen te komen voor die banden. Nadat die safety car voor de tweede keer weg was, was toch de strategie bij zijn team om zo lang mogelijk door te rijden. Om toch weer een voorsprong te bouwen. Helaas viel dat ook weer in het water vanwege opnieuw een safety car. En daarmee was eigenlijk de race voor... ...deze Rockefeller uh, verloren. Ja, echt zo'n winnaar. Nou, knap gedaan uiteraard. Uh, afkomstig uh, van een negende startplaats. Uh, hij kwalificeerde zich dus weliswaar op een uh, vierde plaats uh, gisteren. Maar ja, tijdens de kwalificatie heeft hij... ...Carrie uh, Peffert, die actief is in de Mercedes, uh, gehinderd. Uh, en werd daardoor uh, vijf plaatsen teruggezet. Uh, en uiteindelijk van uh, startplaats negen hier als eerste eerst de afgeplacht. Uh, Heel mooi resultaat natuurlijk. Dan wil ik ook nog even naar de man op de vier plaats, de Italian Eduardo Mortara. Ook hij uh, werd teruggezet, uh, ...qualificeerde zich in de top 6 gisteren, maar werd teruggezet omdat er iets onreglementairs met de auto was. En moest starten vanaf een 23e positie en dan eindigen op een uh, vierde plaats in zo'n competitief uh, veld. Nou, petje af uh, natuurlijk. Dit alles werd uh, gezien vandaag door uh, 20.000 toeschouwers. Uh, die toch de moeite genomen hebben om uh, hier naar het uh, circuit Park Zandvoort te komen. De circuit uh, Park Zandvoort die op het laatste moment uh, deze race toegewezen kreeg... omdat de uh, race in China kwam te vervallen. Ja Willem, ik hoor allerlei buitenlandse namen. Als je het over de deelnemers hebt in de DTM. Ik mis ja. Nederlanders. Is er nog een kans dat een Nederlander uh, weer gaat uh, mee racen in deze klasse? Ja, dat is altijd afwachten uh, natuurlijk. Uh, de laatste paar jaar hebben we die niet meer gehad. Uh, we hebben de hoogtijd daar gehad uh, met uh, Christian Albers, uh, die uh, zelfs uh, jaren gestreden heeft om de titel. Uh, meerdere gewonnen heeft, uh, zelfs hier op Zandvoort uh, ooit. Uh, Jeroen Bleekomovic natuurlijk actief geweest, ook Patrick Huisman. Dat zijn toch wel de Corrie Vee uit Nederland die we opnoemen die deel hebben genomen in de TTM. Ja, en of, in dat, of dat in de toekomst nog gaat gebeuren moeten we afwachten Natuurlijk, het seizoen loopt ten einde. Maar meestal aan het eind van het seizoen verdwijnen er toch wel zo'n vier, vijf rijders over het hele starttal gezien. En het wordt weer aangevuld met nieuwe rijders. En we hopen. er is talent zat wat in Nederland rondloopt en rijdt die zich best zouden kunnen verweren in dat DTM-start startkamp... dat we volgend jaar uh, Nederlander weer aan de start gaan zien. Ja, dat dacht ik. Ja, ze willen natuurlijk allemaal de Formule 1 in, hè, die Nederlanders. Of niet? Nou, ja, je hebt, je... je die, die, de, de, daar is een aantal van. Uh, hoe maar te noemen, uh, Robin Freijs bijvoorbeeld, ja, die... Uh, die ik kijk nog even naar toewagens wagens en GT's op een manier van ja, dat is niet mijn pakje Jan, ik wil uh, Formule 1 en ik zal Formule 1, maar zo'n jongen bijvoorbeeld, die uh, zou het heel goed kunnen doen in zo'n uh, TTM, om maar iemand te noemen. Maar zo zijn er nog meer uh, in Nederland jongens die internationaal uh, flink aan de weg timmeren in GT races en uh, ja, dat zou uh, dit een geweldig uh, podium voor zijn. Ja, Willem, dus vandaag een uh, info race van de, de DTM op het uh, circuitpark Zalvoorts. Nou, volgens mij heb je het al gemeld dat normaal gesproken is er een heel uh, bijprogramma he, rondom de DTM. Wat dat ook weer bij de DTM past. Maar dat ontbrak dus uh, dit weekend uh, in Zalvoorts. Maar daarvoor hebben we wel wat anders in de plaats, he, die historische auto's. Ja, uh, we hebben uh, straks krijgen we nog wel een race uh, van historische monopostos. Dat zijn formule fortjes en uh, formule... Uh, Kort 2000, wat Formule V's, Formule Volkswagen zijn dat uit de jaren 70. En wat ook een uh, groot deel uh, van de tijd in beslag neemt hier, uh, ja, dat zijn de pre-war auto's. Dat zijn auto's van voor de oorlog, uh, uit de jaren 20 tot 40 uh, aan toe. En die, uh, ja, die rijden eigenlijk een concours, een corso. Uh, Zoals ze dat noemen. En die rijden dan uh, rondjes. Maar daar zijn, als je uh, rekent dat de snelste uh, ronde tijd in de kwalificatie van een DTM... zo'n 1 minuut uh, 31 was uh, in dat startveld zien we auto's die zo'n 10 uh, minuten over oh, rond. Oké. Okay. Dus, ja, <laughs> dat is toch wel even uh, iets heel wat anders. Ja, maar je moet ook uh, voorzichtig zijn uh, met zo'n auto. Hè? Want als je hem uh, tegen de vangrail aanparkeert, de onderdelen liggen niet meer uh, voor het opraap voor die auto's. Nee, nee. We uh, hebben het over de uh, DTM-auto's. Uh, wat een flinke waarde vertegenwoordigt natuurlijk. Maar uh, van die oude auto's van uh, voor de oorlog. Uh, ik denk dat dat nog een uh, grotere aanslag is... op uh, menige spaarrekening uh, van de bezitters. Oké, okay, Willem. Nou, de DTM uh, is voorbij. Het, het, het bijprogramma gaat uh, straks weer uh, rondom de klok van uh, half vier weer verder. Uh, tot zover. Hartelijk dank. Wellicht komen we straks nog even weer bij je terug. Oké, okay, kind, tot zo. Dankjewel Willem van deze vanaf het Circuit Park Zandvoort. En wij gaan weer een uh, lekker plaatje voor je draaien. Hier is Redbox voor America TDA, to contemplate this audiovisual opiate 100 years from now. Tidal bites and human rights for satellites, your parasites. I gotta tell you that I've been down Down so low that I've hit the ground Every house should have its hat in and out and right around Up and down and lost and found Hey, I hide Magazines and gasoline Made in Taiwan, Western Sea Go drum, go dance, round and round. Oh, we go. So Understanding. Go, drum, go dance, sound, home, sound. Always... Nou, Voor deze groep Redbox hebben we werkelijk nooit erg wat gehoord. Want dit was toch wel groot in Nederland. Jorden for America. We gaan eens dus even kijken naar de ruststanden in de eredivisie, de wedstrijden die om half drie gestart zijn. Dan hebben we het over FC Twente thuis ontvangt uh, FC Utrecht. Tussenstand 1 tegen 0. En dan een belangrijke wedstrijd voor jou, uh, Albert-Jan. FC Grunning thuis. Tegen Willem II. Daar staat het. 1 tegen 0. Dus je clubje staat voor. Ja, ze waren ook weer nodig aan de rust toe, hoor. Ja, echt. <laughs> en natuurlijk om kwart voor vijf... Uh, de klapper van de dag, Heerenveen thuis ontvangt PSV. We wow, houden de wedstrijden voor je in de gaten hier bij CFM. En na dit plaatje van de Eurythmics krijg je de evenementenagenda. De, de single van de Eurythmics... And Sisters Are Doing It For Themselves. Het is uh, 1 over half hier, we gaan doen? Jawel, Albert-Jan zit er klaar voor de evenementagenda ...en ik ga er weer even lekker bij zitten. Hij is korter dan gisteren hoor. Oké. Okay. Want de evenementen van gisteren vallen dus af. Dus hij is weer iets korter. Dat uh, is waar. Maar goed, er is nog steeds uh, feest op het circuitpark Zandvoors... ...want de DTM-race is al daar is verreden... Maar het bijprogramma, tussen aanhalingstekens bijprogramma... is nog lang niet afgelopen en loopt door tot vijf uur. En dat bestaat uit de Historic Postal Racing... en de Vintage Revival Zandvoort Groep A en B. Het zijn prachtige historische auto's. Maar daar gaan we rond de van kwart voor vier... nog even wat meer van horen van onze Willem van Densen... die daar voor ons de DTM-race heeft verslagen... en zal gaan kijken wat het volgende evenement is... op het Park Zandvoort. En natuurlijk, u had het in het eerste uur al uitgebreid van ons kunnen vernemen... het Chanticore en Zeeliederen Festival in het centrum van Zandvoort. Dat is vanmorgen allemaal om half elf begonnen in Nieuw Unicum... en het duurt nog tot half zes. Dus u bent nog van harte welkom om met dit prachtige weer... nog even gezellig te genieten van Chanti en Zeeliederen... in het centrum van Zandvoort. Uh, wilt u trouwen? Dat kan ook. En wilt u ideeën opdoen? Dat kan ook vandaag bij Meijers aan Zee... strandafgang de Fauvage nummer 16... Want daar is vanmorgen om half twaalf de Meijers Trouwbeurs aan Zee begonnen. En die is nog tot vijf uur geopend. En u kunt daar ideeën over doen over hoe u uw trouwdag wellicht aan het strand uh, mooi kan maken. Dat allemaal nog tot vijf uur bij Meijer aan Zee, strandafgang de Vauvage. Meer informatie kunt u vinden op www.meijerstrouwbeursaanzee.nl dan gaan we naar 1 oktober, dan is het weer tijd voor het poppentheater. Elke eerste woensdag van de maand kunnen de kinderen, papa, mama's en opa's en oma's genieten van een poppenkastvoorstelling in het Zandvoortsmuseum. Van drie tot half vier is er een voorstelling. Een voorstelling bijwonen, dat kan. Kaarten zijn te koop aan de balie van het Zandvoortsmuseum of reserveerkaarten via Poppentheater recreade. Apenstaatjehotmail.com, dat doen we nog een keer. Poppentheater, re apenstaatjehotmail.com. Dat allemaal op 1 oktober om 3 uur in het Zandvoorts Museum, het Poppentheater. Ook op woensdag, en de fans van Simon van Kolm Filmclub weten dat, is het weer tijd voor Filmclub Simon van Kolm presenteert. En dat speelt zich allemaal af op het Circus Zandvoort Gasthuisplein nummer 5. De film begint om half 8 en duurt tot 10 uur. Meer informatie over het programma en de film die woensdagavond gedraaid wordt kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl www Gaan we naar 3 oktober en het duurt tot en met 9 november van dit jaar. En dan hebben we het over Villa Kakelbond. Zoals de titel doet vermoeden gaat deze expositie om een bonte verzameling van kunstwerken. In Villa Kakelbond, het komt uit een opmerking uit de Pippi en Lankaus films... komt alles uh, altijd voorbij. Die sfeer willen. Het museum dan ook maken met deze heel gevarieerde kunst. De bezoeker moet het gevoel krijgen. Ik weet niet meer waar ik moet kijken. Wat hangt en staat er veel mooie kunst. Dat allemaal vanaf 3 oktober tot en met 9 november in het Zandvoorts Museum. is 2,25 euro en kinderen tot 18 jaar zijn gratis. En dan gaan we naar uh, 3 oktober vrijdag. Dan is het om 9 uur weer tijd in Café Neuf voor Jazzy Lounge Club Café Neuf. Elke eerste vrijdag van de maand zijn er verschillende sounds en grooves te horen in Café Neuf. Tijdens de Jazzy Lounge Club en Jam Session... treden er elke keer weer verschillende artiesten op... in het altijd gezellige Art Deco Grand Café en Restaurant Café Neuf. En dat is Haltstraat, 25, 3 oktober vanaf 9 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.cafeneuf.nl En dan is het zaterdag, ja, dan is het weer tijd voor Korendag. Het is de ene activiteit, is het niet geweest op de andere, volgt hem alweer op... Op zaterdag 4 oktober is het thema bij de Korendag Zandvoort... hoe kan het ook anders? Dierendag. U hebt het door, want het is het ook Dierendag. De protestantse kerk wordt weer geheel omgebouwd. In de dierenwinkel aan zee is van alles te koop... en buiten is er een mooie dierentuin met wilde dieren. U hoeft niet bang te zijn, ze zijn erg tam. De organisatie vraagt om ze niet te voeren. Aan de deur kunt u zakjes kopen met voer... waar u de dieren mee mag verwennen en uzelf natuurlijk ook. Natuurlijk mag u de dieren wel aaien en knuffelen als zij dat willen. Het is dierendag, dus de dieren hebben vrij spel. Dus je weet nooit wat er gebeurt. De organisatie houdt het voor u spannend. Maar het gaat natuurlijk met name over muziek. En meer informatie kunt u vinden op www.zingenaanzee.nl. Www en waar moet u dan naartoe? Protestantse kerk, het begint allemaal om half elf, die 4 oktober. Uh, uh, aan de poststraat 1. En uh, het is ongeveer rond 10 uur afgelopen. Dat lukt ze nooit dat het op 10 uur afgelopen is, want het loopt er altijd natuurlijk wat uit. En het goede doel uh, is dit jaar het dierenhuis Kenner Merland. Goed, goed idee van de organisatie. Dan is het weekend 4 en 5 oktober, is het ook tijd voor Kunstkracht 12. In het weekend van 4 en 5 oktober 2014 wordt er kleurrijke kunstachtige weer voorspeld... door de Vereniging Beeldende Kunstenaars, afgekort, afgekort BKZ. Zij is de kunstenaarsvereniging in het bekende badplaats van uh, Nederland. In, het, dit weekend, in dat weekend dus is op diverse plaatsen in Zandvoort kunst te zien. Kunstkracht 12 is de grootste manifestatie van BKZ. Een kunstroute langs expositieruimten en ateliers van, van de leden. En op dit moment telde de vereniging een veertigtal leden... in bijna alle disciplines van de Beeldende kunst. Dat allemaal in het weekend van 4 en 5 oktober. Meer informatie over de route en uh, over de exposanten... kunt u nakijken op www.kunstkracht12.nl. Www Gaan we naar zondag 5 oktober. Dan is het weer tijd voor Culture at the Beach. De Lions Club Zandvoort organiseert voor de vierde keer... in samenwerking met Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem... en de beachclubs Club Nautique Farout, Plazant en Vogels. Op zondag 5 oktober vanaf 5 uur de Culture at the Beach. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de vier deelnemende beachclubs... of één van de leden van de Lions Club Zandvoort. De kosten per persoon bedragen 75 euro. Dat allemaal op zondag 5 oktober. Culture at the Beach. En tot slot, op 5 oktober is het vanaf 2 uur ook feest bij Mango's Beach Bar in Brussels aan zee. Want dat is namelijk het eindfeest van de strandtenten Mango's in Brussels. Laatste feest van het zomerseizoen na een lange tijd weer in witte sferen. Trek je Tiroler pak aan, dat hebben we gisteren ook al aangehaald. Trek je Tiroler pak af of een andere leuke outfit en geef je op als team en kom aanmoedig op het Zandvoortse strand. Onder het motto van Jets Kids Loos. Dat allemaal op 5 oktober vanaf 2 uur bij Mango's en Brussels En dat is strandafgang 14 en 15. Kortom, er is weer voldoende te doen in Zandvoort. En Wil je er even mee te nalezen? Download hem dan nu, hè, de ZFM Zandvoort-app. Gewoon uh, gratis uh, verkrijgbaar in de iPhone uh, App Store. Dus dan kan je de CFM Zandvoort-app downloaden. En het laatste nieuws en de evenementen volgen uit Zandvoort. En natuurlijk ook het CFM Nieuws. Datzelfde geldt trouwens voor onze vernieuwde websites. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. <lacht> www.zfmzandvoort.nl En hier is frisels Schissel. tegen Twee platen non-stop bij CFM's enzovoorts. Als eerste plaatje, die uh, volgens mij wel gewaardeerd wordt door uh, collega Wille van der Vandaar dat ik hem ook even draaide. Hè. De single van de dames Frissel, Sissel en Alles Heeft een Ritme. En achteraan deze van Sister Sledge, Joe The Lasting Music. CFM, Race Radio, Pit Report. Nou, en als we dat toch over Wille van der hebben, hè, we hebben hem weer even gebeld. En uh, ja, Willem, jij bent nog steeds uh, op het circuit aanwezig. DTM inmiddels ten einde, maar nog wel een hele hoop te doen daar, toch? Ja, dat klopt. Ook uh, DTM ten einde, zojuist was de uh, persconferentie van de eerste drie van het podium. En uh, daaraan toegevoegd uh, de beste Mercedes-Heden, uh, rond wederom uh, geen podium uh, voor Mercedes hier op een beetje teleurstellend natuurlijk uh, voor uh, dat merk, maar dat zal ongetwijfeld in de toekomst uh, weer goed gaan komen. Toekomst die er is uh, voor uh, DTM, uh, dat ze over twee weken uh, een finale race hebben op Hoogheim, daar gaat het om één uh, titel. Daar gaat het om de titel uh, van de merken, dus uh, ja, dat gaat nog uh, tussen uh, BMW en BMW. En uh, Mercedes dan, om te kijken welke fabrikant uh, het beste is. Maar ook die uh, ja, stand uh, is eigenlijk al min of meer beslist in het voordeel uh, van uh, BMW. Verder hebben we hier zojuist dan een uh, race gehad nog van de uh, historische uh, monoposto's. Ik heb die niet helemaal uh, zo gevolgd moet ik zeggen. Maar altijd leuk om te zien uh, die uh, formula-auto's uh, weliswaar wat ouder uh, natuurlijk vanuit uh, de jaren 70. Maar ja ook dat heeft nog een beetje wat van de 20.000 man uh, die vandaag op het circuit aanwezig waren hier uh, gehouden. Zodat er toch uh, een beetje wat gespreid uh, de mensen uh, richting huis gaan of uh, misschien wel op dorp of... Wie weet gaan ze nog even aan het strand. Nee. Oké, okay, maar uh, ik bedoel, de, de hoofdrace is natuurlijk verreden. Uh, je, je zegt het al: de eerste toeschouwers verlaten alweer het circuit. Maar uh, hoe is het verder in de paddock? Is het, uh, daar nog wel gezellig? Ja ja. ja! ja! Goed zo! <laughs> nou ja, ik ga niet alles vertellen. Want... <laughs> maar goed, euh, nou ja, het is ja, uitermate gezellig natuurlijk. Het is altijd leuk om te zien uh, hoe snel uh, die teams dan alweer uh, beginnen met het inladen van de vrachtauto's en uh, ja, alles uh, in gereedheid gaan brengen om uh, straks uh, in een hele kolonne richting Duitsland uh, terug te gaan. Het uh, is een hele klus om uh, de boel op te zetten, maar om het af te breken is net zo uh, groot. Wat nog niet afgebroken gaat worden, dat zijn de hospitality units van Audi, Mercedes en BMW. En ik denk dat de tent van Audi, de hospitality unit, dat het dak daar eraf gaat, dat ze eindelijk weer een overwinning hebben. Dus die hebben misschien wat minder afbreken werk te doen morgen. Uh, even vraag je tussendoor. Komen ze volgend jaar weer terug of gaan ze volgend jaar naar China? Nou ja, de planning is wel uh, dat ze sowieso ook uh, richting China gaan. Ik, ja, ik hoor in de geruchten dat uh, Zandvoort heeft een beetje DTM uit uh, nood geholpen natuurlijk. En ja, daar kwijt je wat goed wil mee. En, uh, ik zou er niet verbaasd van staan als ze uh, de komende uh, jaren... Uh, 2015 en uh, 2016 DTMW erom aanwezig is en het mogelijkste zou zijn, als dus dat is uh, met de optie uh, die Rob uh, eerder aangaf, uh, het feit uh, dat we er ook eentje gaan zien... Uh, die een uh, rood-wit-blauw vlagje op de auto heeft. Kijk, ja, ja, helemaal goed. Ja, Willem, want, uh, we hoorden het van uh, Erik Wijs onlangs in het uh, programma Goedemorgen Zalvoort uh, bij CFM. Ja, die zei eigenlijk van, uh, van de DTM, die komt de komende jaren ook weer op Zalvoort. Want dat was part of the deal. Wij helpen jullie uit de brand, maar dan willen we willen wel weer een paar jaar DTM hebben. Ja, nou ja, en als dat uh, afspraak is en uh, als het allemaal voor elkaar is, dan uh, is het prachtig toch? Want uh, op zich blijft het een heel mooi evenement. De DVD en op zich hebben een uh, prachtige en spannende reis voor. Uh, boeiend uh, vanaf de. Uh... ...dat het uh, rode licht uitging... ...zodat de auto's van start mochten gaan... ...tot dan het uh, moment dat de finish vlak viel... ...en dat is... Uh, ...ja, daar komen de mensen voor... ...en dat is uh, voor iedereen leuk... ...en dan duurt zo'n race... Uh, alhoewel die over 44 ronden gaat... Uh, ...duurt eigenlijk nog honderden uh, ronden te kort... ...want zolang de spanning is... ...en de actie en sensatie... ...wil je blijven kijken. Oké, okay, uh, even een... ...ja, een schot voor open goal uh, voor jou Willem... ...maar is nou het race seizoen over... ...op het circuitpark Zandvoort? Nee, zeker niet. <laughs> Eigenlijk gaat het uh, continu door. Hè. We hebben dan uh, over drie weken, dat uh, is uh, 19 oktober, hebben we uh, finale races van uh, de nationale kampioenschappen. Onder andere uh, de Clio uh, Cup, uh, de Porsche Carrera, Benelux Cup, uh, Formule Renault 1.6 en dan zijn er ook nog uh, truck races uh, in dat weekend hier. Uh, zeker de moeite waard om dan ook uh, te komen. En daarna en, uh, dan is het al, begin nog want uh, ik heb het over de finale race 19 uh, oktober. Dan beginnen alweer met de uh, Winter Endurance Series. Dus eigenlijk, uh, ja, af en toe is het een pauze. Maar de pauze moet niet te lang duren. Nee, het gaat maar door, hè. Het feest op het uh, circuitpark Zalvoort. Willem, ja, ja, gisteravond is. hadden we ook een feest uh, in het uh, centrum van Salvoort. Oktoberfest. Ben je daar nog geweest, of niet? Uh, nou, ik moest er langs, laat ik het zo zeggen. Je moest er langs, Wat nou, Want hadden ze de, de Anseltaler die uh, traden daarop. Maar ook onze uh, eigen Sanfoortse Luna, Mario C. En dat heb ik ja. ook vernomen, uit betrouwbare bron hoor... dat uh, Mario C zo nu dan uh, wel even een beetje rondloopt daar bij de DTM. Heb je dat vandaag al gezien? Ik heb uh, Marie José of uh, Luna, laten we het bij de artiestenaam naam noemen, ik heb nog even gesproken, uh, gisteravond ook, uh, daar, uh, het optreden ook nog even uh, gezien uh, natuurlijk en uh, ja ik uh, vond haar erg goed. Ja het heeft me wel nieuwsgierig gemaakt want ik denk kijk even op YouTube uh, naar die clipjes uh, van haar. Als je dan ziet dat, daar, dat dat die miljoenen keren bekeken zijn... dan kun je wel nagaan uh, hoe populair ze is. Uh, en ik denk uh, voornamelijk in Duitsland. Uh, ja, bijna drie miljoen uh, viewers heeft, uh, heeft die ene clip van de Bambasale Playa gehad. Ja, ja, precies, ja. En uh, wat gisteravond ook dan is... Uh, ja, we hebben het nu over Duits. Uh, een van de grootste hits in Duitsland op dit moment. Nederlandse uh, uitvoering uh, daarvan zo Nou, uh, ik zou zeggen, uh, breng hem maar uit, want er staat geen hit voor. Weet ik het niet. Ademloos. Atomloos. Goed, nou ik ben, jij bent ook bijna ademloos. Het wordt tijd dat je je droge keel even gaat smeren, maar dat gaat wel lukken. Ik zou zeggen, Willem, na gedane arbeid is het goed rusten. Ja, dat gaan we zeker doen. Oké, okay. zeg hartstikke bedankt voor je inbreng tijdens CFM op deze zondag vanaf het circuitpark Zandvoort. En nog een fijne dag, Willem. Ja, heel erg. En uh, we gaan elkaar horen. Oké, okay, hey. zo is Willem. Dankjewel. En over Luna gesproken. Hier is ze dan he, met de Copacabana. Ik zal het nog wel even van me blijven horen. Het was echt een feest, hè, gisteren. Gezellig hoor in het centrum van de Southworts. de cabana, de serieel van onze eigen Luna. Jawel. Bijna het einde van uur 2 van dit programma. We gaan nog even kijken naar de tussenstanden in de wit, uh, van de wedstrijden... in de Eredivisie die om half drie gestart zijn. Dan hebben we het over FC Twente thuis tegen FC Utrecht. Daar is twee maal gescoord door FC Twente. Dus Twente leidt met 2 tegen 0. Het gaat nog steeds goed voor je. Groningen tegen Willem 2. Nou, ze moeten nog 20 minuten. Wij voorzichtig, hè? Jawel, uh, maar het staat wel 1-0. 1-0 voor FC Groningen uh, voor op Willem 2 met nog 20 minuten te gaan. Oké, okay, en uh, straks de klapper van de dag, hè? Van de week: Heerenveen thuis tegen PSV. Zometeen het derde en laatste uur van Zalford op zondag met nog heel veel informatie en lekkere muziek. Blijf luisteren naar CFM en hier is de police.